Ik wist niet dat je ook nog goed kon mikken. Maar hoe, hoe moet dat nou? Het is jammer dat ik mijn servet nog niet voor had. Dat is een goede les. Ik zal het maar even uitspoelen. Eten jullie intussen vooral door. Hoe ging ik dat voor elkaar? Ik weet niet, Het schoot zo onder mijn vork vandaan. Och, ochtend, ochtend, och.